Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De man die dit weekend twee mensen doodschoot in Kopenhagen... was een 22-jarige Deen die twee weken geleden vrijkwam uit de gevangenis. Dat meldde Deense media. De man Omar Abdul Hamid el Hussein schoot gisteren iemand dood bij een lezing... en daarna bij een synagoge. Vanochtend werd hij zelf doodgeschoten door de politie. Op verschillende plekken in Kopenhagen zijn vandaag invallen gedaan... onder meer in een appartement waar de dader naartoe zou zijn gegaan... na de eerste schietpartij. En verder heeft de politie een internetcafé doorzocht. Daarbij is tenminste één persoon aangehouden. Het centraal joods overleg in Nederland wil onmiddellijke verzwaring... en verscherping van de bewaking van Joodse doelen in Nederland. Aanleiding voor de oproep zijn de aanslagen in Kopenhagen... De vicevoorzitter van het Centraal Jouden Overleg wil op sommige objecten bewakers neerzetten met automatische wapens. En ook denkt hij aan meer surveillance door politieauto's. De veiligheid op de rivieren is in gevaar, zeggen de verkeersleiders van Rijkswaterstaat die het scheepvaartverkeer begeleiden. Ze zeggen dat ze steeds vaker te maken hebben met onderbezetting, waardoor ze niet goed kunnen optreden bij calamiteiten. En ook moeten ze in nieuwe roosters te lang achter elkaar werken. Betrokkenen zeggen tegen de NOS dat ze regelmatig werken op hoog van zegen. De vakbonden hebben een kort geding aangespannen tegen Rijkswaterstaat over de roosterproblemen. Het dient volgende week. In de eredivisie heeft Utrecht met grote cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 6-1. Utrecht speelde aan het eind van de wedstrijd nog maar met 10 man, maar Dordrecht met 9. Ajax won voor eigen publiek met 4-2 van FC Twente. Goalhead Eagles won uit met 0-1 van Pex Zwolle. En Cambuur won de Friese derby tegen Heerenveen met 2-1. PSV blijft de koploper in de eredivisie. Ajax volgt met 12 punten achterstand op plaats 2. Het weer. Vanavond en vannacht vrijwel overal vorst en kans op mistbanken. Het kan plaatselijk glad zijn. Ook morgenochtend. Maar morgenmiddag volop zon. Het wordt dan maximaal 10 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Goedenavond, luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1058 hier op CFM Zandvoort. lange uh, nieuw aids muziek. Door mij uh, is samengesteld, en ik ben Benno Veugen. En we gaan luisteren naar natuurlijk weer een nieuwe CD. Ja. Eigenlijk is het helemaal niet zo natuurlijk, maar omdat het toch wel heel vaak voorkomt, is het toch wel natuurlijk. Uh, we beginnen met de nieuwe CD Heart and Spirit. Wil je het allemaal na kunnen lezen? Dan kan dat via peacefulradio.eu. Veel luisterplezier.